Met het ouder worden komen de gebreken, waardoor men een grotere behoefte aan geneesmiddelen heeft. Het is algemeen bekend dat ouderen veel meer geneesmiddelen slikken dan jongeren. Maar liefst 60% van de in Nederland voorgeschreven geneesmiddelen wordt geslikt door mensen ouder dan 60 jaar. Meer dan de helft van de 65- tot 75-jarigen gebruikt dagelijks medicijnen. Ongeveer 8% van de ouderen gebruikt meer dan 6 verschillende geneesmiddelen per dag. Niet iedereen zal zich echter realiseren dat daardoor ook veel problemen kunnen ontstaan. Ouderen zijn immers veel gevoeliger voor bijwerkingen van een geneesmiddel dan mensen van middelbare leeftijd. Een 70-plusser is maar liefst 7 keer zo gevoelig voor bijwerkingen als iemand jonger dan 30 jaar. In het voorjaar van 2002 melden enkele landelijke dagbladen opmerkelijk nieuws op hun voorpagina. Elke dag worden in Nederland ruim 200 mensen in een ziekenhuis opgenomen wegens verkeerd gebruik van medicijnen. Volgens de onderzoekers van het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse Apothekers, WINAP, gaat het vooral om 65 plus. Geschat wordt dat 18,5% van alle ouderen in het ziekenhuis wordt opgenomen in verband met verkeerd medicijngebruik. De opnamen zouden vooral te wettend zijn aan het feit dat ziekenhuisartsen, apotheken en huisartsen onvoldoende op de hoogte zijn van de medicijnen die zij afzonderlijk van elkaar voorschrijven. Patiënten slikken daardoor te hoge doseringen en belanden vervolgens door de bijwerkingen ervan in het ziekenhuis. Het is niet onmogelijk dat dit percentage nog veel te laag is ingeschat. Een valpartij met bordbreuk ten gevolge van het gebruik van een kalmerend middel telt namelijk niet mee als bijwerking, maar wordt geregistreerd als bordbreuk. Reden genoeg dus om terughoudend te zijn bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan ouderen. Het is dus van het grootste belang een patiënt zo weinig mogelijk geneesmiddelen tegelijkertijd voor te schrijven. Vooral bij oudere patiënten gebeurt het regelmatig dat bijwerkingen van geneesmiddelen worden bestreden met andere geneesmiddelen. Het zal duidelijk zijn dat daardoor weer andere bijwerkingen kunnen optreden. Soms is het gebruik van meer geneesmiddelen tegelijk niet te vermijden omdat een patiënt verschillende ouderdomziekten heeft. Denk bijvoorbeeld aan artrose, versleten gewrichten, lichte ouderdomsuikerziekte, aderverkalking of hartklachten. Maar de medicijnen die de patiënt daarvoor nodig heeft, worden ook nog vaak aangevuld met slaapmiddelen of kalmeringsmiddelen. Als de patiënt dan ook nog door verschillende specialisten wordt behandeld, die van elkaar niet weten wat ze hebben voorgeschreven, is de kans op problemen levensgroot. De veel oudere mensen slikken ze dagelijks en meestal krijgen ze een te hoge dosering voorgeschreven. Ze worden er suf van en verliezen de controle over hun bewegingen ook overdag. De kans om te vallen is bij gebruik van deze middelen sterk vergroot. Daarnaast kunnen deze middelen bij, sommige, ouderen averechts werken, dat wil zeggen dat ze juist opwinding en onrust veroorzaken. In plaats van kalmering of slaperigheid. Men spreekt dan van paradoxale reacties. De bekendste benzodiazepinen zijn diazepam, stesulid, valium, oxazepam, seresta, Normison, Normitap, Amnitrazopam, Mogadon. Antipsychotica, middelen tegen psychose, worden vaak gebruikt als sterker alternatief voor benzodiazepinen. Langdurig en intensief gebruik kan onwillekeurige bewegingen en een gestoorde motoriek veroorzaken, soms leiden tot blijvende en onbehandelbare invaliditeit. Vaak zijn er ook verschijnselen van de ziekte van Parkinson, bijvoorbeeld tremoren. Voorbeelden zijn chloepromazine, laractyl, of haloperidol, haldol. Tricyclis antidepressiva, zoals de naam aangeeft te gebruiken bij depressies. Ze kunnen in het bijzonder bij ouderen forse bijwerkingen veroorzaken op hart en vaten, en verder ook een droge mond, obstipatie, plasproblemen, impotentie of verwardheid. Voorbeelden zijn amitriptyline, sarotex, triptisol, clomipramine, en imipramine. De nieuwe antidepressiva, zoals fluvoxamine, fufarin, fluvoxatine, prozac, paroxetine, seroxat, of sertraline, zoloft, zijn wat deze problemen betreft een stuk veiliger. Doseren en toedienen. Uit het voorgaande blijkt dat men bij oudere patiënten zeer voorzichtig moet zijn met geneesmiddelen. Slechts het geven van het kleinst mogelijke aantal geneesmiddelen in de laagst mogelijke effectieve dosering en het grootst mogelijke doseringsinterval kan veel onnodige en niet zelden levensbedreigende bijwerkingen voorkomen.